10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. 22 juli, vandaag, dus precies een jaar geleden. Dat anders Breivik een bloedbad aanricht in Oslo en op Oetoya. De hoofdrolspelers uit de Oranje Soap uit sint willebord komen langs. Maar eerst het laatste nieuws van de NOS met Ewout de Jong.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 Slecht weer in China heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Grote delen van het land kampen met zeer zware regenval. Vooral het noorden en het zuidwesten. Er vielen slachtoffers doordat straten onder water liepen. En doordat de wind bomen ontwortelde. En daken van de huizen blies. En ook kwamen mensen om door ongelukken met geknapte elektriciteitskabels. Op het vliegveld van Peking zijn meer dan 200 binnenlandse en 14 internationale vluchten geschrapt. En veel vluchten zijn vertraagd. Zo'n 80.000 mensen zijn op het vliegveld gestrand.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 In de Algarve in het zuiden breiden de bosbranden zich razendsnel snel uit. De meer dan duizend brandweermensen en reddingswerkers kunnen de vuurzee niet aan, ondanks de inzet van blushelikopters en vliegtuigen. Zes brandweermensen zijn gewond geraakt. Het vuur heeft sinds woensdag al 5000 hectare bos verwoest in de Algarve.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 Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Nou, niet bij ons in ieder geval. Rolien, ben je er nog? Nee. Hoor. Ja, ik ben er nog. Daar ben je. Ja, dag Rolien. Uh, we gaan je zo uitgebreid spreken. Uh, ik wil er nog even heel kort weten. De mensen van... Ja, daar zijn we weer. Waar komen de meeste mensen bij elkaar vandaag in Noorwegen? Nou, dat wordt uh, denk ik vanavond... Hm. Ik heb een echo. Dat is een heel moeilijk praten. Nou, we gaan eerst alle technische dingen oplossen, Rolien. We komen straks bij je terug. Eerst even naar Denver. Want president Obama gaat vandaag naar Aurora... waar de 24-jarige James Holmes vrijdag een bloedbad aanrichtte. Hij zal een nabestaande en slachtoffers ontmoeten gisteravond heeft de politie van Denver alle springstof verwijderd uit de flat van de 24-jarige James Holmes, de man die vrijdag dus dat bloedbad aanrichtte in de bioscoop. Maar eerst moesten de explosieven worden ontmanteld, vertelde de politie tijdens een persconferentie. We have been successful in disabling a second uh, triggering device. Although not certain, we are hopeful that we have eliminated the remaining major threats. However, we will not know this until we enter the um, apartment. De schutter had een groot aantal booby traps aangebracht in zijn woning. Zo was er een brandbom geplaatst bij de voordeur... die verbonden was met een struikeldraad. De bom zou afgaan als iemand probeerde de flat binnen te gaan. Volgens de politiechef van Aurora was het duidelijk... dat de dader erop uit was om iemand te doden. Met een robot van de politie is springstof geplaatst... bij de explosieven in de flat. Die zijn daarna van afstand tot ontploffing gebracht. Als u goed luistert, hoort u de explosie. That explosion right there was a water bomb, we're told basically, that's what they call it. Basically what it did was it's a water explosion, a water device put inside to um disarm a circuit board that was in the kitchen. That's what we were told, a circuit board that was in the kitchen that basically connected to everything. Now we've been told there were 30 bombs inside. No, there were more than that. There were 30 different homemade hand grenade type devices inside. Er waren meer dan dertig verschillende soorten bommen aanwezig in de woning, vertelde deze verslaggever. En het is tot ontploffing gebracht met behulp van een soort van waterbom. Dat is een nieuwe technologie waardoor je alles onschadelijk kan maken. Dat was allemaal het nieuws van de persconferentie die de politie in de buurt van Denver in Aurora vandaag heeft gegeven. Yeah. Dat was de formatie Johan. En eh, dat is een groep rondom Jacco de Greu. Vijf jaar verstreken sinds de succesvolle CD Pergola. Maar het wacht is beloond. Dit eh, nummer Walking Aways van het album Thanks. En dat kan rekenen op lovende kritiek, werd. Het is vandaag een jaar geleden dat Anders Breivik in de Noorse hoofdstad Oslo. en op het eilandje Utoya aanslagen pleegde. Daarbij kwamen 77 mensen over het om het leven. We gaan zo praten met Rolien Creton. Maar we gaan eerst even terug naar 22 juli 2011.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 Hallo? Hallo? Noste drie jaar? Oh shit. 4 uur. Het NOS Journaal. Gert Gert Kluk.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 We rennen het huis bedrooms. op het eiland binnen. Ze zeggen, doe de ramen um, dicht, zet in, de bedden voor de deur, after. doe de deur op slot. Uh, maar hij schiet sluts, door de deur, door de ramen. The door, the a girl is getting hit. Een meisje wordt geraakt. Suddenly there's some Plotseling komt er iemand binnen via het raam. We denken eerst dat hij het is, maar het is de politie. was terribly Adrian Prakon heeft de schietpartij op Oetoya overleefd. Hij wil graag terug naar het eiland... om, zoals hij zegt, vrede te maken met de plek waar hij aan de dood is ontsnapt. Ik wil terug ik wil weer zo snel mogelijk gaan. En ik wil de plekken waar ik ben en waar we proberen te escapen. Ik wil weer maken met de oorlog. We hebben een de over de gebeurtenissen precies een jaar geleden. 22 juli 2011. Een aanslag door Anders Breivik in Oslo en later op het eilandje Utøya. Een jaar later. Rodin Kreton, correspondent in Noorwegen. Hoe gaat het met de Nooren een jaar later? No de Nooren en uh, Noorwegen zijn uh, veranderd. Daar is iedereen het wel over eens. Maar die veranderingen, ja, die zijn niet altijd even goed uh, zichtbaar. Kijk, wat goed zichtbaar, een, een verandering die goed zichtbaar is, is bijvoorbeeld uh, die verwoeste regeringsgebouw in Oslo. Um, dat hele gebied is nog steeds afgezet. Ik liep er pas geleden uh, doorheen en dat ziet er heel bizar uit. Die gebouwen, dat zijn ja, dat zien eruit als open parkeergarages met alleen het raamwerk uh, wat is overgebleven. Ze weten nog niet of ze dat gaan renoveren of helemaal uh, gaan slopen en helemaal opnieuw gaan beginnen. En dat gaat nog tien jaar duren voordat alles weer opnieuw is opgebouwd. Dus daar zijn ze nog lange tijd uh, mee bezig. Precies, is... Maar verder... Ja, sorry. sorry. Nee, sorry. Dat zijn de zichtbare gevolgen dus nog inderdaad van de aanslagen. Precies, maar ja, verder kun je zeggen... er is meer aandacht voor eh, terrorisme en, en beveiliging. Kijk, vroeger kon je overal binnenlopen, eh, ministeries en dergelijke. Dat gaat eh, veranderen. En dat is een moeilijk punt, omdat ja, de Nooren echt heel... Uh, bewust willen vasthouden aan openheid en transparantie. Maar ja, ze ontkomen natuurlijk niet aan... dat bijvoorbeeld politici uh, beter uh, beveiligd uh, zullen worden. Ja, Rolien, je zegt dat gaat veranderen. Is dat dan niet al veranderd? Zijn er niet al allerlei uh, pasjes ingevoerd en uh, controlehekjes neergezet? Ja, dat is al uh, veranderd. Maar ze zijn er toch nog niet helemaal uit in hoeverre... Uh, ja, dat, uh, precies hoe dat het dan uit moet gaan zien. Natuurlijk uh, wordt bijvoorbeeld de premier nu uh, uh, beter uh, beveiligd dan uh, voorheen. Maar ze weten eigenlijk nog niet in hoeverre ze bijvoorbeeld... als je een ministerie uh, binnenloopt, in hoeverre dat dichtgetimmerd moet worden. Kijk, ze willen nog steeds echt een, een samenleving die, die open moet zijn. Dus concreet hoe dat eruit gaat zien, daar zijn ze nog niet uh, over uit. We hoorden net in het verslag mevrouw zeggen vlak na die aanslagen... dit kan hier niet gebeuren, wij zijn altijd de good guys. He, dit is ja. een land waar dit soort dingen niet gebeurt. Uh, nu een jaar later, zijn de Noren daar anders over gaan nadenken? Nou kijk, ja, ze zijn anders tegen zichzelf gaan uh, uh, aankijken, uh -huh. denk ik. Uh, kijk, vroeger uh, zagen ze zichzelf toch als het gelukkigste volkje ter wereld, het rijkst... Uh, beste verzorging staat, beste onderwijs. En ze beseffen nu toch wel, dat, dat wordt gezegd in Noorwegen... kijk, Breivik is een product van onze samenleving. Mm -hmm. En ze beseffen ook dat terrorisme een deel van die samenleving uitmaakt... Uh, en tegelijkertijd willen ze uh, vasthouden aan die belangrijke waarden in Noorwegen. Hè? dat Die openheid, transparantie, vrijheid van meningsuiting. Dus daar wordt heel veel over gesproken. En wat je ook merkt uh, aan de Nooren is dat ze... Kijk, dit is natuurlijk een dag uh, waarop uh, uh, mensen stilstaan bij de aanslagen. Maar heel veel mensen willen uh, verder, willen vooruitblikken. Uh, ze hebben echt, ze hebben ja. tien weken dat proces uh, gehad. En uh, dat is heel zwaar en frustrerend geweest. En ze willen hun leven weer, weer oppakken. Ja, en hebben ze het dan ook over um, ja, de immigranten? Ik bedoel, hij heeft uh, gezegd, Breivik, dat hij zijn aanslag uh, pleegde tegen die jongeren... om zijn land van de immigranten te redden. Is daar een debat ja. over op gang gekomen? of is eigenlijk? Helemaal doodgeslagen, nee, het is niet uh, doodgeslagen. Ik denk dat je. Kun, er is meer aandacht voor. voor uh, minderheden en voor racisme gekomen. Uh, tegelijkertijd kun je zeggen dat het immigratiebeleid... weer onderwerp van discussie uh, is. Er worden bijvoorbeeld nu op dit moment felle discussies gevoerd... over Roma in Oslo. Die hebben een tentenkamp opgezet. En daar zijn veel uh, protesten tegen. En, dat, en je kunt zeggen, vlak na de aanslagen... zouden dit soort discussies onmogelijk zijn. Um, wat wel een moeilijk punt is, denk ik... is uh, ja, in hoeverre het gedachtegoed van Breivik bij anderen leeft. Kijk... Uh, zelfs rechtsextremisten nemen afstand van de daden van Breivik. Uh, maar een groot deel van zijn gedachtegoed... de angst voor buitenlanders, de angst voor islam... Uh, die wordt toch uh, gedeeld door anderen. Niet alleen in Noorwegen, maar ook in andere delen van Europa. Daar wordt in Noorwegen uh, uh, ja, bijna niet over gesproken. En er zijn mensen die zeggen... Ja, daar zouden we het juist wel over moeten mm -hmm. hebben... omdat we zo uh, voorkomen dat jongeren radicaliseren. Dan, uh, Rodin, vandaag wordt er dus herdacht in de Noorse samenleving. Hoe zien die herdenkingen eruit? Nou, de nabestaanden en de slachtoffers, die hebben een heel eigen programma. Die worden eigenlijk helemaal eh, afgeschermd van, van alle pers. Die zijn vanochtend vroeg acht uur in alle rust naar het eilandje Utoja gegaan. Om um twaalf uur komen ze bij elkaar in een, een heel speciaal hotel vlakbij Oeterja. En daar hebben ze veel herinneringen aan. Omdat dat het hotel was waar iedereen, al die gewonde jongeren, werden verzameld. Dan is het natuurlijk ook een officieel uh, programma. Uh, zojuist zijn er kransen gelegd voor het regeringsgebouw. Er wordt een herdenkingsdienst in de Domkerk gehouden... met uh, de Noorse premier en leden van het Noorse Koningshuis... Um, er is een speciaal programma op uh, het eiland Oetreja voor alle sociaal-democratische jongeren. Uh, en vanavond dan is er een uh, concert op het Raadhuisplein... waar veel Nooren naartoe zullen komen. Met Noorse artiesten. Uh, er werd ook even, was even sprake dat Bruce Springsteen zou optreden. Het is weer afgeblazen, maar ik denk dat mensen stiekem nog wel rekening mee houden. En ja, zo met dat concert wordt die uh, dag uh, afgesloten. Uh -huh. Hangt niet boven deze hele dag eigenlijk ook nog een beetje de datum van 24 augustus? Want dan is de uitspraak in het proces tegen ik. Precies, dat is eigenlijk een, kun je zeggen, een donderwolk eh, die nog eh, boven eh, de samenleving hangt. Omdat, eh, ja, daar hangt heel veel eh, van af. Kijk, de druk vanuit de bevolking is heel groot eh, om hem eh, gevangenisstraf eh, op te leggen. Want de Noren vinden dat hij er met eh, psychiatrische behandeling te makkelijk uh, vanaf komt. Maar ja, het, het is niet zeker wat er gaat gebeuren. Het kan echt nog beide kanten op. Uh, als, uh, als Breivik uh, psychiatrische behandeling opgelegd krijgt... dan kun je zeggen dat het een nachtmerrie voor de noren... want dan zal Breivik in hoger beroep gaan. Hij wil namelijk gevangenisstraf. Hij wil echt ja, een martelaar zijn in de gevangenis. Uh, en dat betekent dat het hele proces opnieuw... Gevoerd moet worden. Dus ja, die, die, die kans uh, bestaat. En dat zou echt uh, ja, dat is een schrikscenario voor de Noren. Hm. Dat is dus nog een, een diepe wond. Met die uh, herdenking van vandaag wordt er alleen maar naar achteren gekeken of ook naar voren? Nou, kijk, als je de mensen vraagt, dan willen ze toch echt uh, vooruitblikken. Want hm. ze hebben ze zijn gefrustreerd door die tien weken uh, uh, proces. Oh, ja. Ja. Ja, en, en wat frustrerend natuurlijk is, vooral voor de nabestaanden... is dat, kijk, we hebben gehoord over het manifest, we hebben gehoord over de angst die Breivik heeft voor islamisering. We hebben zijn theorieën gehoord die hij van Google heeft gehaald. En we weten dat hij uh, de sociaaldemocraten en de sociaaldemocratische jongeren... Uh, verantwoordelijk houdt voor die, uh, wat hij vindt het slappe immigratiebeleid. Maar uh, waar de Noren eigenlijk nog steeds geen antwoord he op hebben gekregen... is waarom hij... Uh, al die jongeren executeerden. Uh, en dat deed zonder één seconde brouw. Dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Uh, dat hebben ze moeten accepteren. Dat het na het tien weken proces niet duidelijk is geworden. En nu zijn de Nooren echt klaar met Breivik. Ze willen het niet meer weten. Ze willen niets meer over hem horen. En ze willen verder met hun leven. Dankjewel, correspondent vriendin Kreton vanuit Noorwegen.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 Se rase les steves vont se raser, les stripteaseuses sont ravies. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille.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 Dutron met Paris CV. Parijs ontwaakt. Ja, mooi hè. En dat gebeurt ook echt vandaag, Herbert. Absoluut, want we gaan vandaag naar Parijs. Het dus is de na... laatste dag in de tour. Uh, we gaan uh, rondjes rijden. Absoluut. Dus de dranghekken worden opgesteld op Champs-Élysées. En dan worden die, die kinderkopjes worden eventjes goed, uh, goed gepoetst. Negen rondjes gaan we daar rijden. Negen rondjes gaan we daar rijden. Op wie zet jij in op die etappe? Ik denk uiteindelijk Eigen op Sa nee, Sagan. Ja? Maar dat is ook persoonlijk belangrijk. Want als Sagan wint, dan win ik ook een bepaalde poel. Dus. Een bepaalde poel. Ja. Dat betekent dat je dan de rest van de zomer vrij kunt nemen. Wauw! <laughs> wow. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Mogen we al wat zeggen? Ja? We hebben het zo vaak verkeerd gedaan... Ja. dus we laten de hele tune <laughs> uitlopen. <laughs> Lag uw vrouw te bevallen toen Ankie van Grunzen goud won? Of heeft u een andere bijzondere herinnering aan een sportoverwinning? Geef u dan op radio1.nl voor de jukebox... en klik uw favoriete fragmenten aan. We gaan vandaag praten met Juliette Nuiten, want die heeft dat ook gedaan. Die heeft ja. een opvallende herinnering bij het goud dat het mannenvolleybalteam team won in uh, 1996. Ja, 1996. Ja, 96, 96, ja, op de Spelen. Wat gebeurde er? Wat is uw herinnering? Nou, um, volgens mij kwamen we net terug van vakantie. Mijn man en zijn uh, twee dochters, mijn twee stiefdochters, van een vakantie in Zuid-Afrika. Dus we hadden al aardig wat gemist van de Olympische Spelen. En vooral ik vond dat nogal jammer. En uh, we zaten op de bank... En we zaten naar het Nederlands uh, team te kijken. En het was ongelooflijk spannend tegen mm -hmm. Italië. En uh, de twee dochters die zouden de volgende dag vertrekken met hun moeder... voor weer een andere vakantie naar Engeland. Yeah. En hun moeder die kwam hen op dat moment ophalen. Maar mm -hmm. mijn man en ik wij zaten zeer ingespannen naar die wedstrijd te kijken. We zaten er helemaal in. En uh, ja, hoe gebeurt dat met puberdochters? Die hebben hun tas niet ingepakt. Nee. Die hebben geen paspoort nee. in de buurt. En die, hebben, die willen ook niet dat je daar iets over vraagt? Nee, nee, vooral niet, vooral niet. En die willen gewoon niet lastig gevallen worden. En die zitten daar met een pa die niet aanspreekbaar is... omdat hij naar een volleybalwedstrijd zit te kijken. Met zijn vrouw. En dat was ik dus. Nou, uh, dat was een hoop consternatie en, zo, en een hoop hectiek. En die wedstrijd die ging maar door. En het kwam de vijfde set want toen was het al zover, was allemaal een hectiek. Uh, hun moeten een beetje stamvoeten bij ons door de kamer. Die meiden een beetje roepen, uh, nou waar is het nou, we moeten weg. Nou, al dat soort toestanden. Maar wij zaten daar te kijken, helemaal erin, gezellig naast elkaar. We hebben de hele wedstrijd uitgekeken. En toen hadden ze gewonnen. Nou, wij waren ongelooflijk blij. We hebben nog net geen Polonaise gedanst door de kamer, maar dat speelde niet veel. En toen zei mijn man zo, nou dan zal ik eens even die paspoort. <laughs> nou, nou, daar waren nou, ze was, blij. Ja, mee. die lagen natuurlijk uh, gewoon voor het grijpen, dat Tuurlijk. weet je wel. Maar ja, hij wilde gewoon even niet gestoord worden. Gewoon en... een beetje monomaan naar die wedstrijd zitten kijken. En het was fantastisch, want ik heb hem net nog even teruggekeken op uh, YouTube. Ah, u, u heeft al wat voorkennis. Nou, ja. uh, zullen we uw kennis laten delen met de luisteraars? Moet u ze horen?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 Oh, wat is dit ongelooflijk prachtig! Joop Alberda, hij staat met zijn handen omhoog. Alles ja, en daar wordt het. Oh, daar is hij weer een kroprins! Ja, het is hem weer gelukt, ja, hij hoor. Staat... De kroprins op het moment van het feest. Wat is dit mooi, wat is dit absoluut prachtig! Ja. Mark Hamer was dat. Samen overigens met Sjors Vreulich, als ik het heel goed uh, hoorde. Ja, zeker. Een prachtig verslag toen van de finale op de, op de radio. Ja, de Rillingen lopen weer een beetje uh, door het lijf heen. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik luister naar de radio... en ik hoor dat hele verhaal over de schietpartij in Noorwegen. Dan moet je toch wel even omschakelen, hoor. Ja, ja. Dan denk ik, ja, het, het, is, het is een ongelooflijk drama. Maf, en dan, dan moet ik ineens denken, ja, ja, moet ik ineens met een leuke herinnering komen. Maar ik, ik heb de knop wel even omgezet, maar het is wel een schrift contrast vindt. Ja. En gaat het met de dochters trouwens uh, ook weer goed? Ja, nou, die dochters hebben inmiddels zijn vele malen op vakantie geweest. Mm -hmm. Met paspoort hoop ik. Maar dat denk dat ik maar. wel zijn nu zelfstandige vrouwen. En, en zijn uitgepuberd, de dat hoop ik. Ja. Die, die zijn uitgepuberd in ieder geval sinds oh, 96. Ja, zeker, zeker. Nee, ze <laughs> zijn hele leuke. Volwassen vrouwen geworden. Mevrouw dank. Nuiten, dank u wel dat u he, uw herinnering met ons heeft uh, willen delen. Als u dat nou ook heeft, van um, ik heb een mooie herinnering bij een sportfragment, uh, ga dan naar onze site van de Sportzomer. Rechts onderaan, daar staat die knop en dan moet u aanklikken het favoriete sportmoment. Half elf, tijd voor de hoofdpunten van het NOS Nieuws, Series de Jong.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 In Ghana zijn Amerikaanse narcotica begonnen met het trainen van Afrikaanse antidrugseenheden. De DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie, is met de trainingen begonnen... omdat Latijns-Amerikaanse drugskartels steeds vaker Afrikaanse landen gebruiken om drugs te smokkelen. Binnenkort organiseert de DEA ook trainingen in Nigeria en Kenia.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 Dit is de radio 1 Sportsman. Straks de sterren uit de oranje soop Sint Willebord, Het Wielendorp van Nederland. Ze komen hier allemaal in, nou, een stuk of drie in ieder geval <laughs> in de studio. Onder wie, niet onbelangrijk, de man die alle verslagen maakte, Maarten Böhmers. En uh, de kleinzoon van Wim van Est. En we gaan natuurlijk even bingo spelen daarmee. We hebben ook aandacht voor de overstromingen <laughs> waar het net ook al eventjes over ging. Overstromingen in China. En dat is het debuut van onze nieuwe correspondent Karen Eshuis in Peking. Mag ze me gaan vertellen wat er allemaal met die regen aan de hand is? The first thing. I remember I'm walking down the street Feeling all right I'm With my boys and with my troops Down along the avenue Some guys were shooting pool And I heard the sound of Arquipada groups ooh. Singing late in the evening And all the girls up. De Amerikaanse Latin Big Band onder leiding van Oscar Hernandez... de Spanish Harlem Orchestra in een samenwerking met Paul Simon... van het album United We Swing. Bij extreme regenval in de Chinese hoofdstad Peking... zijn gisteravond zeker tien doden gevallen. Straten liepen onder en daken werden van huizen geblazen. Ook werd het vliegverkeer flink ontregeld. Duizenden mensen stranden op het vliegveld. Correspondent Karin Eshuis is in Peking. Karin, wat heb je zelf trouwens gemerkt van die regenval? Nou, uh, gelukkig, mijn dak zit er nog op. Maar uh, ik moest gisteravond uh, hier drie straten verder op zijn. En echt binnen een minuut stond het water tot aan mijn knieën. Dus het, ja, het stort en het kwam met de donder en de bliksem naar beneden. En ja, ik moest er doorheen. En het enge was wel dat als je dan die enorme elektriciteitskabels boven je hoofd ziet... Zwingen dat je dan denkt van, oh, had ik niet beter thuis kunnen blijven. Maar goed, het is wat mij betreft in ieder geval goed gegaan. Ja, want er zijn een aantal mensen daardoor ook om het leven gekomen. Ja, inderdaad. Um, er worden hier tien doden gemeld. Een flink aantal daarvan is overleden door die blikseminslag... in die kabels waar ik het net over had. En um, ja, ook twee mensen zijn overleden in de buitenwijken van Peking... door een dak dat instortte. En ook een aantal bomen die omwaaiden hebben mensen van het leven beroofd. Is dit, is dit uh, trouwens ja, dus een uitzondering? Naar buiten het centrum van Peking ging het keer En uh, daar viel op sommige plekken wel 460 millimeter regen. En dat ja, is ongeveer de hevigste regenval in 61 jaar hier in China. Dus het is zeer ongebruikelijk voor Peking. Ja. Nou, dan heb je mijn vraag die ik eigenlijk tussendoor wilde stellen al, al beantwoord. Namelijk of het ongebruikelijk was. <lacht> um, ondertussen begrijp ik dat ook uh, gewoon de infrastructuur is dus ontregeld. Is het vliegverkeer ook ontregeld? Ja, het vliegverkeer is enorm ontregeld. Je kunt je voorstellen dat Peking een van de drukste vliegvelden in deze regio is. En er zijn ongeveer 250 vluchten geannuleerd. Dus ja, het hele vluchtschema is ontregeld. Um, al kijk je nu naar buiten, als ik naar buiten kijk, is het weer keurig droog. En de hemel zelfs zo ontzettend blauw. Omdat alle smok smog is weggevaagd door de regenval. Maar uh, zelfs vandaag zijn er nog weer negen vluchten... Gecanceld. Dus het zal nog wel even duren voordat al die passagiers Peking weer kunnen verlaten. En bij jou is het dan, dan droog. Hoe is het in de rest uh, van China? Want ik begreep dat ze daar ook last hadden van slecht weer. Ja, ja in het uh, zuiden en in het westen van China, met name in de provincie Sichuan, daar gaat het alweer En uh, Nu staat het zuiden daar in deze tijd van het jaar ook echt wel onbekend. Modern stromen en landverschuivingen hebben ook daar al aan minstens tien mensen het leven gekost. Um, en ook zijn hele delen van snelwegen weggespoeld door de rivieren die buiten hun oevers uh, treden. Maar goed, um, ja, die tropische stormen nogmaals, die zijn in het zuiden vrij gebruikelijk. Hier in het noorden in Peking is het, zoals het vannacht de keer ging, heel ongebruikelijk. Ja, met nou, nou 6, 460 mm, 46 centimeter water is natuurlijk ook niet heel weinig. Hoe is het met de waterafvoer? Want dat kan het systeem natuurlijk niet aan. Maar is dat überhaupt goed geregeld? Nou nee, dat is echt het, uh, in deze miljoenenstad van circa 20 miljoen mensen is dat een enorm probleem. Dus als er zoveel regen valt, dan staan de straten op binnen no time tot ja, aan je knieën of, of erger nog tot aan je middel. Um, dus die afvoer is slecht geregeld. Alleen de weersverschillen zijn zo enorm, het is nu weer zo keur droog buiten dat. Als ik nu naar buiten ga en vanochtend liep ik over straat... dan is er geen druppel regen ja. meer te zien. Dan worden er overal komende paraplu's voorbij lopen. Die gebruiken de mensen nu niet weer tegen de regen... maar juist tegen de brandende hitte van de zon. Dus zo extreem is het weer op dit moment in Peking. Goed. Met, uh, vanwege die extreme regenval tien doden tot gevolg. Karin, dankjewel. Karin Eshuis was dat vanuit Peking. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. neem je mee? Ik neem je mee. E, e, e, e. De Oranje Soap. Ja, de Oranje Soap kwam de afgelopen weken uit Sint-Willembroord... vanwege wielerhelden als Rini Wachtmans en Wim van Est die daar vandaan komen. Ook wel het wielerdorp van Nederland genoemd. We sluiten de serie vandaag af met drie Willebroders in de studio. De dames Mieke en Fien. Beter bekend als de bingo-dames. Nou, dames, welkom. <lacht> <laughs> en William, de kleinzoon van Wim van Est tevens is niet onbelangrijk voorzitter van de duivenvereniging en ook die hebben we vaak voorbij zien komen, En horen komen. En uh, ons verslag is Maarten Bleumer's die uh, ja, is inmiddels ook een Willem Bordiaan geworden volgens mij. Die, <laughs> <laughs> die zit hier, die zit hier ook. Is hij een beetje opgenomen in het dorp? Ja, maar hij is goed gaap. Ja, hij ja, ja, ja. ja. ja. ja. stond er klaar uh, heel lief. Was heel lief? Ja, hij was heel lief. We ja. ja. ja. dachten we sturen een beetje een liefertje. Want <laughs> ja. anders gaat het niet. Ik zie doen. ook dat u het brood voor hem heeft meegenomen <laughs> vandaag. Ik heb nijenkoek. Uh, Oh, een eienkoek. maar en, uh, Ik uh, heb suiker en dan moet ik op tijd eten. Ja. Mm -hmm. Want anders ja, nee, dan problemen. krijg je het, de nipo. Dat is niet van Sonja Bakker, hè, geloof ik, of wel. wel? Sonja Bakker, die doet dat toch ook, hè, eierkoek? Ja, dat zeker, is niet uh, voor die, ja, week, ja. geloof ik. Ja. <laughs> jullie hebben, hebben jullie afgelopen week nog iets gewonnen trouwens met de bingo, of niet? Ja. Ja? Iets moois. Uh, ik heb uh, woensdag de hoofdprijs gehad, 50 euro. En uh, vreden, zondag, 70 euro. Zo. Ja. En dat wordt dan weer gedeeld, hè? Ja, we ja. doen alles, oh, dus we doen alles de samen. Wij alles ja. in de pot en dan deel, delen? Ja. Nee, wij delen alles samen. Wij zijn al 69 jaar vriendin met z'n tweeën, van ons 12 jaar af. Ja. We hebben mee 65 jaar hebben ze van het dingen geweest, kruispunt. van Kruispunt. Mm -hmm. Ze zijn weer op tv geweest, hebben ze alles weer filmen bij ons, we samen, zaten eten, we samen zaten te eten, samen zaten te Ja. Hebben ze allemaal uh, opgenomen en hebben we nou 70 jaar, volgend jaar komen ze terug. Kijk eens al, maar 70 jaar vriendinnen, dames. Van 12 jaar af en altijd vriendinnen. Hoe oud vriendin. dan zijn? Dat Mag je, je, je niet vragen. Je mag het niet ja. vragen. Allo, lieve Onder de 60, denk ik. Dat delen de ze ook waarschijnlijk. Ja. Alle lieve leed, samen met samen de mama gedeeld. en de kinderen gedeeld. Dus jullie zijn echt al zo lang vernieuwd. Ja, ja. Is dat ook iets wat spreekt zo voor sint Willebord? Zie je dat vaak, nou, of zijn jullie uniek? Niet, want ik woonde in Sprindel, en jullie gingen dan naar ruk naar het school. Want in de oorlog was de, de scholen bezet. Mm -hmm. Dus we moesten van Sprindel uit, en hun van Willebord naar Ruk van, naar het school. Ja. En dan wachtte ik een opzochtjes. En kwamen ze al. bij mij voorbij, ja, het waren mijn vierde. Mm -hmm. Maar wij zijn met z'n tweeën altijd vrienden gebleven. Ook, al, ook al was er afstand, letterlijk. Ja. en school afgelopen was, we samen naar Breda gaan werken. En toen kwamen we op de Leur, op het atelier. Mm -hmm. Want ik werk in Breda op een atelier. En zijn met z'n tweeën naar de Leur gegaan. We zijn altijd samen geweest. Ja. En ik had een vriend, en daar hadden ze thuis thuisje graag. En dan ging ik naar haar toe. En daar kwam die vriend. Ja, ja, dat is handig. Ja, maar dat, jij, jij hebt het over, over de verkering met je man. Ja. Ja, en dat, dat moet je even uitleggen, want dat geeft ook wel weer wat aan. Dat was een willebroder, jij van oorsprong niet. En ik kwam van Sprunnel en ik had eerst een vriendje. En dat was een boer. En vroeger ja. keekjes daar aan me, nou niet meer, maar vroeger wel. Ja, boerzoek, maar hij mocht ja. niet zomaar bij jou thuis komen als willebroder? Hij mocht niet bij thuis komen. Zo, zo. Hij mocht niet thuis? Ach, dat ben je niet. Want of hij was een willebroder, omdat hij een broer was? Daar werd jouw, doorheen dan of neergekeken. Je Kijk eens. Altijd. Vier en half jaar bij jou. Dan ging Om ik daar de vriend ontmoeten. Zaterdag en en dan zei mijn ouders. Ze, ga je weer? Waar ga je naartoe? Nee, we gaan naar de film of uh, ik ga naar de Natuurlijk. Ja. Maar ja, dat was niet waar. Ja. Maar ja, het is toch allemaal goed gekomen naar Zij de maar, maar als je elkaar zo lang kent, dan krijg je allebei een partner. Want u bent ook getrouwd geweest. Dus allebei een man. Alle twee. Vier en, en, kinderen. en die mannen gingen ook met elkaar. En die gingen ook met elkaar? gingen overal Kijk eens. Samen naartoe. Wat vier, goed zeg. Ik heb vier kinderen, maar ik heb er één dood. Oh jee. Ja, en ik heb het er eens erg naar zijn man mis. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jong dood, 50 jaar was ze. Och, 50. Zo'n lieve meid. Ja, ja, dat, is niet ja. Mooi. dat is niet mooi. Zeg maar, jullie zijn al die tijd vriendinnen gebleven. Ja. En nou, en nou word je overspoeld door ineens een, een, ja. een radioman die komt dan eventjes langs het dorp in Ja. Want jullie zijn een, echt een wielerdorp. Wat hebben jullie met fietsen, met wielrennen? Zelf. Nou, wij ja. kijken, ik heb altijd naar de toer gekeken. Ja. En nou, we hebben gisteren ook naar de toer gekeken. Want ik, kijk, want ik vind die omgeving van Eest, die is heel mooi. Mm -hmm. Maar ja, nou zijn er voor ons vroeger was-we van Nest, Woutje Wachmaas, ja. Rinnie. Eh, maar voor ons zijn er eigenlijk geen bekende mee. Eh, die Merks, eh, daar kijken wij altijd naar. Mm -hmm. Maar, een... maar ja, nou zijn het eigenlijk allemaal die in niet. Dat zijn Britten. We kijken wel eens, maar dat is niet zo uh, interessant. Maar voor ons dan, ja. hè? We, ja. we worden 82. Maar, maar, maar wat is er met het wielrennen gebeurd? Hoe verdween het wielrennen uit sint willebrod Kijk, in de die jaren 40 en 50 was het op willebrod, was het een hoop armoede. En de wielersport was een manier om uit die armoede te komen. Er waren jongens van... ja. De grond was slecht, voor, voor landbouw was het niet geschikt. Industrie was er eigenlijk niet. En hoe kunnen we daar bovenop komen? Dat was door de wielersport. Het en was de manier om te ontsnappen aan de, aan de armoede. En, uh, want je kreeg gewoon bij die kreeg je een envelopje... en daar zat gewoon wat geld in. Dat, dat is het. Dat was het, zeg maar. We ja. uh, gingen heel graag in België koersen... want dat was toch meer voor, voor het prijzengeld. Mm -hmm. Terwijl het in Nederland was dan toch meer voor een bekertje en de, en de, en de eer. Daar had je niet zoveel uh. En... Er waren toen die renders bij, net, net, net, net Wim van Est, de opa dan, en, en Rini Wag, of, uh, Wout Wachtmans. Ja, die zaten toen in het verre Frankrijk en in Italië en in Spanje. En die konden dus uh, er kost verdienen met die wielersport. Ja. Wout ook, de, Wout die reed, en, uh, die kocht sportwagens bij de Vleed van Plymouths en Porsches en alles van. die <laughs> verdiende en, uh, wel goed. Ja, en die hadden zo'n inkomen eigenlijk voor die maatstaven van toen... Uh -huh. dat dat andere renners ook aangespoord is van, kunnen wij dat ook niet? En toen leefde dat in de wielersport op, op Willebroort van een hele grote vereniging. Ja, toen leefde dat enorm. Ja. En later is het toch een minder geworden, met die verstanden, dat er op het moment op, bij Willebroort Wilfruijt weer een hele lichting goede, Jong, jonge renners aankomen. Ja. Okay. Ja. Met Nederlandse kampioen erbij. Uh -huh. Wie, wie, wie? Uh, Perry Freiters. is een uh, Nederlands kampioen geworden voor de derde keer, dacht ik, op rij bij de jeugd. Dus er, er zit heel veel talent. Ja. En ook in de omringende dorpen komt er toch ook weer wat talent. Maar het is ook een sport waar ontiegelijk veel voor gedaan moet worden. En nog meer voor gelaten moet worden. Ja, ja. We gaan zo nog eventjes verder praten. Want ook over de duiven en waarom je zelf niet bent gaan fietsen. En ja? over Wim van der uiteraard. Maar we hebben jullie en heel veel andere inwoners van Sint-Willebord... de afgelopen weken langs horen komen. En met hen onder andere de tour beleefd. Even luisteren naar een compilatie. Wij vieren feest, dus weg met de Malaise, want het is het tijd voor de wieler Polonaise, Polonaise van plaatsje Willebrood. De Oranje zo. Linksaf, vanaf 1932, is eigenlijk de wielersport uh, gedragen door Willebrossen. inzet. Toen wij op vakantie waren, wij gingen naar Loeders en er was nergens geplaatst. Toen hebben wij bij zoete geslapen. Iedere dag, als morgens een man of drie begint, dan, ja, dan gaan we naar Duitsland in kijken. Dat is een hele dag voor de buis. Ja, dat is, ja, is een pasje koffie drinken, ja, televisie kijken. En ik kan dan naar de week zeggen wie de Tour de Frans gaat winnen. Ik neem je mee. Prachtig, hè? Zo'n zangrefs krijgen we nooit meer. Eh, dit is de speciale kamer van de zangrefsopper. Zie je wat er nog in zit? Nou, dat zijn de aren van Mary. Kijk, die zitten er nog tussen. Ja, een afgang van de Nederlanders. Hè. Ze moeten niet meer opdoeken, er zit niks meer in. Die denken ja, het goed, ze krijgen goed geld, dus, uh... maar dat was vroeger niet. Toen moesten ze echt werken voor hun geld. Wij moesten vroeger allemaal dit fout in, voordat je naar school ging en dat je uit school kwam. Ze zijn gewoon on Gemotiveerd naar de tour gegaan. En dat is heel, heel het ei, René. Opa, die had één fietsen en dan reed hij de tour, bergetapes en tijdretten en etappes, Daar reed hij alles mee. Na 2011 zal ook uh, uh, Kendall Evans uh, de tour van 2012 winnen. En ik denk dan de tweede plaats Mollema. Of in ieder geval Wingens. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. duivensport. Wielersport en, en voetbal. Ja, duivensport staat natuurlijk op uh, de eerste plaats. Veel, veel beroemde duiven dra dragen uh, beroemde wielerrillingsnamen. namen. Dus, merk ze. En knete zelf, zelfs. Dus, uh... Abdouz-Japarov heeft zelf duiven gehad. Ik vind spreken dat de duivensport in de laatste jaren... nogal ontaat, uh, vervloekt is wat betreft van de doping ja, Die vrienden krijgen ook een dag of drie, vier ze knoflook. En, uh, en wat voor en klaar? Knoflook, dat, dat, dat, dat, dat is heel goed he, voor, voor de bloedsomloop en alles. Ik zit aan een leeftijd, Ik ben een 70 jaar. Dus ja, ik heb van mijn, ja, misschien van mijn 60 jaar duiven. Het enige wat, wat er nog heet. Ze hebben, gevonden, hebben ze gevonden aan mijn hart, s'nachts. Vier keer gestold, ja. het leven is nog zo moeier. hè? Ja. En ook nou een je peesmaker, hè? Ja. Je kan is allemaal op normale. Ja, is wel eens aan ja. op de artspier. Zeker, ik een jaar worden de meisje ook. Nou. Ja. <laughs> ik zei, dat wil ik wel worden. Maar elk topstuk stuk groen een stuk taart? Ja. ja. Nee, het is ook... toch <tijds> ja. zo? Rina, jij zit er goed. Ik neem je mee. Want voor de rest is er toch ja. iets te doen. En jij uh, die nog maar drie cafétjes. Ja, vroeger waren we een stuk of, ik. Nou, ja, 16 toen ik hier uitging. Toen waren al die dertig cafés er nog weet. Ja, Daarom is de drugs op beruift. Ja, nou. Iedereen zit hier aan de drugs. Vroeger waren thuis een bompje, beestje, De man die alweer werken. En nu liggen ze allemaal voor de luxe. En nu voor het café. dat, dat mensen gaan op vakantie. daar waren vroeger allemaal niet. We zien wat vacaties waren, nou wel. Ik neem je mee. Ik heb gisteravond Bingo in het pleintje en dan ik 27 euro. Nee, 207 227 euro. 227 euro. Dus, ja. En dat delen wij dan een beetje van. Ja. Want als wij samen zijn, dan doen wij, dat doen wij samen. We doen. En rit? Huh? Wat doen wij zieken in de bus? Zo'n goeie hebben wij nog nooit gehad. Oh, ja. Is toch goed hè? Oh. Ik ga je nooit meer weg. Dit, dit, dit is wel mijn, uh, mijn eindbestemming. <laughs> Gewoon hier in het dorp, ja. Ik hou van Wedderbrood, dus Wedderbrood is uh, een verlengstuk van mijn leven. Dus... Nee, maar die ga ik nooit weg. Echt niet. Of ze moeten wij dragen, nee. dan, dan houden we het op, hè. Ja, ja. Ja. Ja. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Mooie compilatie van uh, allerlei gasten die we gehoord hebben. Mooi, tijdens hè? Deze mooi ja. Hè? Mo trots? Ja? Ja? Ja, Ja, toch je wel een beetje een beetje een beetje een hebt een beetje een beetje sint beetje een beetje een beetje Is beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik ben beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ook in zich heeft. Namelijk enerzijds voor elkaar opkomen en alles maar dat heeft ook een beetje een geslotenheid en brengt dat met zich mee. Ja. Wat, ik, wat ik meteen merkte, en dat is wel heel grappig... is dat eh, bijvoorbeeld, um, nou help me William, maar een aantal achternamen... Ja, komt ja. daar heel veel voor. Ja. Uh, um, um, heren, heren jongen, jong vreken, uh, luik, nou, dat soort dingen. Welk ander dorp heeft dat nog meer in Nederland? Volendam bijvoorbeeld. En mm -hmm. die vergelijking ja. gaat op meer, meerdere momenten op. Want ik sprak met een kledinghandelaar uh, daar. En die zegt, wij kopen zelfs hetzelfde in als Volendammers... Ja, dit is kennelijk iets van dat, dat dorpse, de, de gesloten dat, dat gemeenschap nog ja. kleine, maar heel hartelijk. En dat, ja. dat merk je hier ook. Ja, nou, tenzij je binnen moet komen vanuit Sprundel, want dat duurt al wel even ja, voor ja, dat het je Kitske ben die ook bij uh, die alle spullen heeft van de zanger daar zonder ja. Zeker, ja. Henk, Henk van Ginneke. Ja, die is ook voorbij gekomen, he. die kwam net in compilatie. Ja, ook die, ja, zat, er ook er rest ja, die zat er ook in. Ja. Even nou, Wim, als Wim van de opa is wat heb je dan nou voor horloge om eigenlijk, William? Ik heb nu een uh, festina logo, maar wel in de wielersport gebleven, maar uh, ja, stond Jack in ieder geval. Maar hoe kan het toch dat? Ja, hij, hij, is, hij is echt beroemd geworden met, met in het ravijn te zijn gevallen tijdens de tour, maar ja. even los daarvan. Uh, jij zit in de duiven. Ja. Waarom geen wielrenner geworden? Nou, uh, opa die zei altijd van je kunt goed leren, en die wist natuurlijk zelf van wat hij ervoor moest doen en vooral wat hij ervoor moest laten. Mm -hmm. En die heeft zich echt uh, drie slagen in de ronde gekoest om een bestaan op te bouwen, bouwen als wielrenner. Ja. En dat is heel goed gelukt. En ja. hij zei van: gebruik je verstand, want je kunt wel wielrenner willen zijn, maar als je vrouw van armoede op fabriek moet gaan werken omdat jij coureur wil zijn. Want dat gebeurde bij Opa. Ja. Nou, Opa die heeft, dat was gewoon een van de beste van Nederland en en van Europa toen. En die hadden een goed bestaan. Ja. Maar dat waren maar net die enkeling die, ja, een, goed die, bestaan, echt goed. die een goed bestaan hadden. Ja. Ja. Kijk, en, en er waren ook mijn zatwielrenners wielrenners bij... Van die nog geen minimumloon hadden. Ja. En ja dat, hij heeft altijd gezegd van... probeer, probeer het daar, want koersen kan altijd nog. Want, uh, mm. Als je dat echt wilt van... Ja. Maar dan moet je heel goed zijn. En dan kom je er ook niet altijd alleen met talent. Nee, dan moet je echt ongelooflijk hard werken. En ja, Toen ben je de, de, de duiven ingegaan? Ja, dat komt eigenlijk van, uh, van, van, vaders kant, ah. van de vaderskant. Van de andere zijde. Mm -hmm. Ja, dat is de ook iets kant. van... Ja. Ook <laughs> dat is ongelooflijk hè? want die duiven, in mijn, in mijn hele leven kom ja. ik geen duivenmelker tegen, ik weet nu dat ik moet zeggen duivenliefhebber, en ja. in sint willeboord in elke achtertuin staat een hok voor duiven ja. nou het is al veel minder geworden met, met pak en beten 25, 30 jaar terug vroeger ja. jongens, hoorde ik op de radio s ochtends altijd, uh, van die prachtige Franse ja. namen, saint Quentin. de ja. duiven zijn gelost die vlucht hebben ja. Ja, precies, ja. Ja. Heb ik gisteren gespeeld ja, precies worden ze niet meer gelost hoe gaat het nu? Tegenwoordig uh, is via de website van, of uh, via de ah, teletextpagina van SBS6, en daar staan de lossingsberichten op. En daar staat dus uh, Morlain-Court, Saint-Quentin, Orléans. Dus ze ja. zijn er nog wel. Ja, vanochtend zijn de duiven losgelaten. Het was altijd zondags. Of... Gisteren, nee, het is allemaal. Tegenwoordig is het veel op, op zaterdag dan. Ja. Vroeger waren we dan echt zondagsvliegers, maar dat is eigenlijk voor, uh, in het kader van het vriendelijkheid voor het gezin, mm. is het allemaal naar zaterdags gegaan. Ja. En gisteren hebben we dan een vlucht gehad vanuit uh, Poitiers. Okay. Een, een eendaagse vondvlucht van uh, 632 kilometer. En was er een je bij? Uh, ik had daar op die vlucht had ik er zelf gemeten, ik had mee op zijn kant. hè. Ja. En ik begon denk ik met de uh, 48ste prijs tegen 1122 ja. duiven. Dat betreft, dus dat, dat betekent we beter bij Mieke zijn, die, die haalt elke, elke bingo 270 ja. euro binnen. Dat is maar ja, als je het een 25, 30 jaar terugpakt op Willebord, ja. dan hadden ze vier verenigingen. Op een gegeven moment werden dat nog drie, nu ze hebben er één. Ja. En dat is dan nog een, voor Nederlandse begrippen nog een hele grote, want we hebben er dus 70 leden. Ja. Maar vroeger waren er dus echt 400 leden op Willembroed en toen keken er op zondag meer mensen de lucht in dan naar de grond. Want ja. er was echt er kwamen er uh, duizenden ja. duiven kwamen. Dat ging ook net ik de ja. Dus, of ja, kwam Willembrood binnen dan. Dus er was de kerk was gedaan en de duiven konden komen. Maar oh, het was, was echt zo gepland. Ik bedoel, nee, was... nee, nee, nee. <laughs> en ik weet vanaf niet vanaf hoe vanaf dat ging. <laughs> ja, ja, ja. Maar ik het vroeger... niet dat sint het Er was vroeger, zeg maar, ja, de, de kerk natuurlijk zondag is naar de kerk. Ja. ja de, de duiven moesten komen, daar werd daar een uitzondering voor gemaakt. Want dan uh, werd er niet naar de kerk gegaan. Goed katholiek dorp. Een <laughs> ja. beetje vredesduif. Hè? Ja. Even, even, even nog in de reportage hoorden we de biljardmannen wel eens zeggen... dat mannen uit de tijd van je opa uit een ander hout gesneden waren... dan de renners van nu. He, die die mm -hmm. deze toeren uh, niet voor hebben kunnen presteren, die Nederlands. Eens? Maar ik vind waren dat eigenlijk het een vraag mannen? voor de, voor de, voor de, de dames. dames. Ja, ja, die kennen de mannen van vroeger. Precies, die kennen die ja, de mannen van vroeger. De, ja. Mijn man die heeft uh, acht jaar op de scheepsbouw De Noord gewerkt. En dan konden wij ook een woning krijgen. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan, want wij hadden zelf een woning gebouwd, tenminste laten mm -hmm. bouwen. En toen is je naar een nieuwe fabriek geopend in in iets over Bel. En daar is je 23 jaar geweest. Maar dat waren echte bikkels. Het waren hoor. echte mannen hm? nog. Het eh, waren echte mannen. Ja, ja. Zeker. ja, We hebben altijd, mijn man, altijd vast. Allebei goede mannen gehad. Ja. Goede mannen gehad. Ja. En als dus je ze het... vergelijkt met, met nu, want dat, dat de wilden wij eigenlijk... Mijn was uh, voor de ja. evalide mensen uh, werkmeester. Oké. Okay. Ja. En ik nog een goed ja, hart. Ik hij is al dertig jaar dood. En heb in mijn dok altijd duiven gehad. Mm -hmm. En die lag dikker zit in het ziekenhuis En dan maakte ik Ze duiven En ik bracht ze zaterdags weg naar het café. Hm. Ging ze betalen. Ja. Kijk eens over. Ja, dus... okay. Ook niet. een halve du duivenliefhebber, hè? Nou, dus ik zelf worden. Ik, ik heb hem altijd geholpen, maar ja. echt. Uh, duiven is niet uw ding. En ah, toen op een gegeven moment lag <laughs> mijn man in de klokkenberg ja. in Breda. En hmm. toen zei mijn dochter. Ja. En dan baalde hij soggens op. En toen zei mijn dochter. Fien en moeder uit Sint-Willebroord en Willejopp. En zo die waren de, hier. met Maarten Bleumers die uh, de Oranje Zoop maakte. En wij en praten nog de even de lekker hoor. Tot in het volgende ja. uur. Want zo gaat het in een zoop. cliffhanger. Ja.